9 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Utrecht is de eerste bijeenkomst aan de gang waar PvdA-leden vragen kunnen stellen over het regeerakkoord met de VVD. Partijleider Samson en voorzitter Spekman houden een toespraak en beantwoorden daarna vragen uit de zaal. Er volgen nog twee bijeenkomsten. Zaterdag kunnen de PvdA-leden het regeerakkoord goed of afkeuren op een congres in Den Bosch.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 Strafpleiter Bram Moskovic zal zelf aanwezig zijn bij de behandeling van het hoger beroep van zijn tuchtzaak. Dat zei hij op Radio 538. Moskovic werd vanochtend door de Raad van Discipline voor het leven geroyeerd. Volgens de Raad heeft hij onder meer grote sommen contant geld aangenomen zonder daarover de deken van de Orde van Advocaten te raadplegen. Mensen gaan minder vaak naar een fysiotherapeut. Tot en met september dit jaar is het bezoek met 7 tot 10 procent gedaald... vergeleken met de voorgaande drie jaren. Het blijkt uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Het KNGF wijdt de daling aan het beperken van de vergoeding in het basispakket begin dit jaar. Door de fysiotherapie weer op te nemen in het basispakket... zou 160 miljoen euro bespaard kunnen worden. Het weer...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 Dit is Radio. 1. BNN Today, Veenhoven. Het is vier over negen. Het is dus dinsdag dan is altijd entertainmentdeskundige Mark Koster te gast. Alleen om nou te zeggen entertainment waar we het nou, over gaan hebben. Nou, ja, Bram nou. en Eva is entertainment hoor. Ja, wat, want we hebben het net even al kort gehad wat daar allemaal is misgegaan. Uh, met hebben we uh, nee, natuurlijk zo meteen uitgebreid over met Harry Lensink van de Vrij Nederland, misdaadverslaggever. Maar even tussen Bram en Eva, uh, waar, waar is dat fout gegaan? Ja, nou er gaan twee soorten verhalen. Het eerste verhaal wat vandaag opdook is dat aan de ander had. We hebben deze jongen even gesproken. Ja, een telegraafjournalist, toch? Nou, autojournalist. Die jongen okay. rijdt in de geweldige Audi's rond. Maar die heeft dat uh, ontkend uh, vandaag. Ah. En het andere verhaal is dat Bram zelf ook aan het rommelen is... met een uh, brunette in het Amstel Hotel zou hij betrapt brunettes. zijn. Brunetteus? Een brunette. Oh. En, uh, nou ja, dat, dus wat daarvan waar is, eh. weten we niet. Maar het is uit. Ja, het is wel echt uit. Het is wel echt Ze uit. Ze is weer ja. op de markt. En hij is weer op de markt. Ja. ja. ja. Vind je dat leuk? Nou, even wel knap. Ja. Voor mij loopt ze hier rond, toch? Ja. <laughs> Voor mij loopt ze straks. <laughs> oh, je, stem, is... je stem gaat helemaal omhoog. <laughs> nee. Ik weet het niet. Um, in ieder geval, we hebben het er straks over, maar dan voornamelijk over het verhaal van Bram Moskowitz. En ook hier Sven Uiterwaal en Bas Westland. Heren, goedenavond. Sven, jij won in 2007 Mijn Tent is Top, een tv-programma waar je je eigen restaurant mee begint. Um, dat begon heel goed en nu ben je failliet. Ja, nou is klaar. Ja, en het is pas net gebeurd, hè? Een maand, geloof ik? Ja, nog geen maand. Nog geen maand. Als je, als je één ding moet aanwijzen waar het aan heeft gelegen, wat is dat dan? de uh, hoge kosten, vaste kosten. Personeel, pand. Ja. ja. Je bent er nogal beduust van, hè, denk ik? Nou als, ja, als het is nog een net geleden, dus het is ook al... Uh, het is niet niks. Nee, dat geloof nee. ik. Dan krijg je ook nog een kindje binnenkort. Ja, dat is allemaal weer goed. Ja, is juist. Laten we dat ja. vooral zo houden. Zometeen jullie verhaal en ook vooral over waarom het uh, toch nog best een taboe is... om daarover te praten als je failliet gaat. Today's Topics. Maar eerst Today's Topics en wil je meepraten met Luc? Dat kan hashtag BNN Today op Twitter. Yes, we beginnen met vijf. Daar staat er vier. Als het aan de verkeersminister ligt, stopt die trein binnenkort ook in Breda. En op die manier behoudt Noord-Brabant volgens haar een snelle treinverbinding met België. In 2005 heeft de minister een afspraak gemaakt met België. Er moet acht keer per dag een intercityverbinding tussen Den Haag, <kijkt> Breda en Brussel zijn. Maar nu gaat er een trein rijden die niet langs Breda en Den Haag komt. En dat komt omdat op 9 december de nieuwe dienstregeling ingaat. En dan verdwijnt de Benelux-trein als een intercityverbinding tussen Amsterdam en Brussel. Daarom start de minister een juridische procedure. Maar dat kan nog wel even duren, tot eind 2013. Dus wil ze dat er in de tussentijd een andere oplossing komt. Er moet een intercity gaan rijden tussen Breda en Antwerpen. En als dat niet snel lukt, dan moet die Vira maar in Breda gaan stoppen. Ja, en als de vervoerders dat willen, dan zal Schulz, de verkeersminister... dus zich niet verzetten tegen de nieuwe dienstregeling. Dan nummer 4, daar staat Sandy. Gisteren ging de megablubber storm over de oostkust van Amerika... en grote delen van het land werden getroffen. Ook in de stad New York was er ontzettend veel overlast. Conclusie, de voorzorgsmaatregelen waren dus wel echt nodig. Ja, toch wel. Als je kijkt naar de hoeveelheid water die dit gebied... dat eigenlijk tien staten bestrijdt over zich heen heeft gekregen... als je kijkt naar het water dat wij... ook aan de kust, in de kustplaatsen, in de straten zagen staan. En als je vooral kijkt naar die beelden uit New York... van de ondergelopen metro's, van het water... dat echt tegen de zuidpunt van Manhattan klotst... zoals ze daar nog nooit hadden gezien... ja, dan denk ik dat al die zorgen vooraf echt terecht zijn geweest. En in New York zijn ze zo'n storm dus niet echt gewend. Het was zeker de zwaarste storm van de afgelopen decennia. En dus zijn ze in de Big Apple enorm geschrokken. Well, last night we could look down this uh, street here... and we saw the river was Inmiddels is het ergste achter de rug en is Sandy weer verder getrokken en ook afgezwakt. Dan politiek op drie. Vandaag werd er natuurlijk driftig nagesproken, ook op straat. En wat wel geinig was, is dat je heel goed kon merken dat het ene persoon die vond het ene... en de andere persoon die vond dan weer het andere. Nou, Ik hoop in ieder geval dat het nou een beetje langer blijven zitten dan vier jaar. Politiek gezien ben ik links, maar ik heb van die ja, linkse meneer Samson eigenlijk uh, het idee dat hij dus aardig ingepakt is geworden door, uh, door de VVD. Ja. Wat heeft u gestemd? VVD. Ja. Om die hypotheekrente te aftrekken. Onder andere, ja. Ja, onder andere. Ja, voelt u zich een beetje genomen? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, en nu er ook een beetje is opgetrokken, wordt duidelijk dat de klap voor veel mensen toch wel flink hard aankomt. Maakt u zich zorgen over wat u tot nog toe in de krant heeft gelezen? Ja, op sommige doelgroepen zoals jongeren en kinderen en vrouwen als kwetsbare groepen in de maatschappij, zeer zeker. Ja, de vrouwtjes, hoe moeten zij toch overleven hè, de komende periode? En de studenten, die hebben het ook niet makkelijk. Over een tijdje is gratis reizen namelijk niet meer mogelijk. Het nee, is niet te betalen als student eigenlijk. Ja, dat is uh, balen. Ja, meer werken denk ik. Ja, balen. En balen. Kost geld. Ja. Veel geld. Ja. We hebben studenten niet. Nee, daarom. Papa, mama, waar we leeg schudden. Ja, of een uh, dikke lening. Voor veel mensen is er dus kommer in kwel. De boodschap is duidelijk. Iedereen krijgt het lastiger. Gezinnen, waren, uh, met jonge kinderen. En dat die echt... Uh... Ja, en ook weer de ouderen. worden steeds weer gepakt. Ze moeten ergens de rekening neerleggen. Ja, en er was toch al van tevoren bekend dat hij toch bij de burgers terecht zou komen. Ja, ze hebben nog geprobeerd om het bij de geiten neer te leggen. Maar dat lukte niet. Uiteindelijk kwam het toch weer bij de burgers terecht. Dat moeten we leveren. En daar wordt weer duurder. En zes wordt weer duurder. Ja. Heer, maar gelukkig ben ik er niet mee. Kijk, positief blijven. Het is een kunst in deze tijden. Dan nog meer politiek: de reactie van de politici zelf. Uh, gisteren zat het duo Rutte-Samstom een uur lang te glunderen bij en Witteman, die direct vertelt hoe hun relatie helemaal begon. Ik ben nog helemaal niet zo lang partijleider van de Partij van de Arbeid. Uh, en ja, sinds maart is dat dus. En wij hebben elkaar uh, voor het eerst echt wat langer gesproken buiten de zaal van de uh, Tweede Kamer om uh, bij een etentje ergens in mei. Zo een, Een beetje vlak na het lenta. <coughs> ja. Een etentje bij andere mensen, of wat jullie samen? Nee, met gewoon elkaar? met z'n tweeën. Ja? ja, gewoon lekker met z'n tweeën. Even de boel de boel laten. En Mark mocht dan kiezen waar ze zouden eten. Hij had toch mee zetel zijn En besloot, dat je de ruwe bolster van iedere kennende, te kiezen voor iets lekkers. Ja, bij mijn favoriete tokootje in Den Haag. Klein uh, Indonesisch eethuisje, we heerlijk zitten ja. eten. Ja, en wat toen wel duidelijk was, was dat Diederik en Rutte echt ontzettend aan het connecten waren. En ik herinner me nog de eerste avond dat we met een enorme stapel kaarten tegenover elkaar zaten. Daar ja, letterlijk door Wouter Bos getekend. Ja. Uh, even wat een stukje huisvlijt. En daar stond het gewoon <lacht> allemaal op. Inkomensnivellering, belastingverlaging. Dus ik mocht geloof ik eerst kiezen. En ik zei, nou ja, wat is voor ons belangrijk? Nivellering. En Mark zei, nou dan is verhomd de belastingverlaag. En boem, zes weken later ligt daar dan een regeerakkoord. Zo makkelijk kan het zijn wat een beetje liefde wel niet kan doen. En een paar kaartjes getekend door Wouter Bos natuurlijk. Tot slot dan nog het nieuws van de dag op nummer 1. De terugrechter in Amsterdam heeft advocaat Bram Moskowitsch levenslang gerailleerd. De advocaat wordt uit zijn ambt gezet omdat hij het aanzien van de advocatuur heeft aangetast. En Mosko laat het er natuurlijk niet bij zitten. Hij gaat in een hoger beroep. Gelukkig kan ik een hoger beroep bij het Hof van Discipline. En uh, in al die tijd kan ik gewoon mijn uh, advocatuur, mijn vak blijven uitoefenen. Dat kan, ik denk dat die uitspraak binnen nu en een 9, 10, 11 maanden zal zijn. En straks in BNN Today hoor je meer over de levenslange schorsing van Moskovic. Tot zover, morgen zijn er nieuwe topics en straks ook nog Today's Tweet. Tot dan, Willemijn. Tot zo, Luc. Voetbal in die houtkamp Groningen-Ado. Nou, er gebeurt nog niet zo heel veel. Nee, wel. ik kan er niet echt warm van worden. Dat heb je goed gezien. Nou, nou ik nu wel. Nog misschien. Ja, ik kan er warm van nee, worden. Het is hier schrik heet in de studio. Oh. Dus ik heb even wat uitgedaan en iedereen zit me net raar aan te kijken. Ja. Radio maar... ja, 1.nl voor de webcam, jongens. Ik zou zeggen: dan <lacht> zal de webcam nu al heel erg veel gebruikt gaan worden. Misschien nog wel vaker dan uh, mensen die nu kijken naar FC Groningen tegen Ado. Want het staat 0-0. 25 zijn. Ja, dat zou zeker wat zijn. Dan ga ik ook meteen de webcam aanzetten. Uh, 0-0 na 25 minuten. Want dat zal veel spannender zijn dan dit. Eén kans gezien voor ADO Den Haag. Uh, een schot van Danny Holla, ex-FC Groningen voor ADO. Werd van de lijn gehaald en weggekopt door Kwakman. En nu een vrije trap voor FC Groningen. Laten we die even meenemen, want het is uh, uh, zeer dicht bij het strafschopgebied. Vanaf de rechterkant, de koppers zijn mee naar voren. Zoals Virgil van Dijten komt die bal, maar wordt weggekopt door iemand van ADO Den Haag. Nee, geen problemen voor ADO. Ook nog niet voor FC Groningen. Dus staat het ook na 26 minuten spelen, nog altijd 0-0. Tot zometeen, Andy. Rutte 2 zegt in het regeerakkoord dat ze pro-ondernemers zijn. Maar ja, als ondernemer heb je het in deze tijd van crisis natuurlijk bepaald niet makkelijk. Dagelijks gaan tientallen ondernemingen failliet. En volgens Jong MKB Nederland is het einde voorlopig nog niet in zicht daarvan. Maar wat is nou het persoonlijke verhaal achter al die statistieken? In de studio twee ondernemers die failliet gingen. Sven Uitenwaal en Bas Westland. Heren, goedenavond. Goedenavond. Um, Sven, ik zei net al eventjes uh, tegen jou, het is nog maar een maand geleden. Jij deed mee aan uh, uh, mijn tent is Stop in 2007. Ja. Uh, toen begon je dus je eigen restaurant, koekieën, goed op een prachtige ja. plek in Den Bosch. Um, dat is nu voorbij. Is het, is het al een beetje tot je doorgedrongen? Oh ja, wel, natuurlijk. Zeker op het moment dat je de sleutels inlevert, dan wordt het wel heel erg hoor. Dan uh, weet je wel dat je deur dicht doet en uh, dat je niet meer binnenkomt. Ja, en dat is ongeveer een maand geleden. Hoe ging ja. dat, dat laatste moment? Nou ja, dat doet het. Het ging best wel oké, okay, want ja, die curator komt binnen en uh, je hebt daar een gesprek mee. Ik mocht nog even de sleutels houden en uh, ja, ik mocht nog even mijn uh, boekhouding meenemen en dat soort dingetjes. Dus dat, was allemaal, ja, dat ging best wel goed. En weet je nu al wat het gevolg daarvan is? Nee. nee. Ja, het... Je hebt geen overzicht over, over je schulden, over wat er nu allemaal moet gebeuren? Ja, natuurlijk wel. Zeker wel. Maar hoe dat verder in zijn werk gaat, uh, nou, dat weet ik nog niet. Nee. Nee. Het um, zijn net al een heftige periode. Neem, neem ik aan. Je twijfelde erover vandaag of je wel hier moest komen om je verhaal te vertellen. Waarom? Nou ja, één, omdat uh, nou, mijn vriendin kan elk moment gaan bevallen. Dus dan heb je, ja, ga je ook niet zomaar. <lacht> weg. Twee <reden>, ja. <laughs> ja. En uh, twee, het is, ja, het is pas net, net gebeurd. Dus ja, zit ik erop te wachten? Weet je wel, wat voor verhaal ga je vertellen? Ga je, ga je vingers wijzen of ga je het juist niet doen? Of, uh, ja, dus ik denk, nou, het is wel goed om te komen dat je toch wel je eigen verhaal kan, uh, naar, kunnen, ja. naar buiten kan brengen. Er zit er ook iets bij van, ik wil aan mensen laten weten, dit gebeurt echt wel vaker. Uh, je bent niet de enige, als je nu luistert. Nou ja, ik ben niet de eerste en ik zal ook zeker niet de laatste zijn. Want uh, nou, vooralsnog ziet de, de economie niet echt heel goed uit. Nee. Dus ik denk dat er nog wel meer gaan... Uh, Komen. We gaan het er zo meteen over hebben hoe dat dan precies ging en wat je daarbij allemaal uh, voelt als dat uh, eenmaal zover is. Bas, jij had een uh, recruitmentbureau, dat is drie jaar geleden geloof ik inmiddels. Ja. Je schrijft iedere, iedere maand openhartige blogs over jouw faillissement. Ja. Um, blijkt het ook om jou heen, jij spreekt meer mensen. Is het lastig om daarover te praten als je failliet gaat? Uh, ja, dat vinden heel veel mensen lastig. Uh, wat je wel merkt is dat uh, zeg maar onder lotgenoten uh, uh, willen ze er wel over praten. Ik, ik ben verbonden aan de Phoenix-campagne. Dat is een groep mensen die probeert om het taboe failliet gaan in Nederland weg te nemen. En daar hebben we een paar maanden terug een event mee georganiseerd. Maar ja, dan zit je met allemaal gefailleerde en doorgestarte ondernemers bij elkaar. En dan voelt het veilig. Ja. En, uh, maar waarom is het, is, het, is het puur van... je durft het niet alle andere mensen te vertellen... want dan denken mensen, wat ben jij in sukkel... dat je het verkeerd hebt aangepakt? Zit dat erachter? Ja, ik denk dat er schaamte achter. Je voelt je in het begin natuurlijk complete loser... dat je dat is overkomen. En uh, uh, er is ook onderzoek gedaan... naar zeg maar, de, de perceptie van de man op de straat. Uh, en dan blijkt dat uh, toch wel 80% van de mensen op straat... denken dat als jij betrokken bent als bestuurder bij een faillissement dat je wel één vorm van frauduleus gedrag hebt. Serieus? Getand, ja. Terwijl in de praktijk blijkt dat ja, in 15% van de gevallen... curatoren denken dat er misschien iets aan de hand is... en maar in 5% van de gevallen worden mensen daadwerkelijk veroordeeld. Ja. Dus de beeldvorming staat eigenlijk uh, direct tegenover wat de werkelijkheid is. Ja. Mark Koster, jij hebt vroeger ook voor uh, Quote gewerkt... Um, merk je dat ook? Dat, nou, waren er ook mensen lastig om erover te praten? Ja, dat is wel zo. Maar je ziet bijvoorbeeld in Amerika... en dat, daar is een faillissement een teken van kracht. Hè? Dat, uh, dan moet je het een of twee keer fietsen zijn gaan... Uh, Steve Jobs, de grote man die we nu eren... Die is Echt een keer omgevallen. Ja. Dus uh, ja, de, de traditie in Nederland is inderdaad een soort schaamtegevoel. Zo met Calvinisme te maken. Ja, mensen denken dan dat je te veel aan jezelf uitkeert. Ja, ik vind het heel erg zonde. En ik vind uh, ja, wat jij met, met je tent hebt gedaan... Dat, dat zag er fantastisch uit op tv, toch? Je weet het, zo'n zo, zo glorieus... Uh, ja, ging dat goed? Dus dan ja, je moet dat dan nu vertellen. En dat lijkt me wel ja. vrij heftig, ja. ja. Ja. Maar ja, goed. Ja, het, is, het is gebeurd. Je, op een gegeven moment houdt je het niet meer tegen. Je, uh, je, je doet er alles aan en je bent er, uh, nou, heb ik, uh, zes jaar lang uh, voor gevochten. Ja. Dag in dag uit. En uh, als het op een gegeven moment, als je op een gegeven moment zie je van Goh, het gaat niet goed. Ik kan dit doen of dat doen of dat. En uh, ja, na een paar jaar denk je van goh, als het allemaal niet gaat werken, wat dan? Weet je wel, wat, wat moet ik dan wel gaan stoppen? We waren voornamelijk de vaste lasten, dat zei je net in het begin al eventjes, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Zijn dat dan geen dingen die je van tevoren voorziet? En hoe gaat dat dan? Dat allemaal zo. Maar eerst nog David Bowie Let's Dance. Hey. Doelpunt voor FC Groningen, goede aanval vanaf de linkerkant. Bal wordt perfect voorgegeven komt op het hoofd terecht van een van de beste spelers, vind ik dit seizoen, bij FC Groningen, Michael De Leeuw. Hij scoort 1-0 in de 33ste minuut van de wedstrijd. FC Groningen tegen door de Naar, Groningen leidt doelpuntenmaker Michael De Leeuw. Een klein beetje Groningen-Den Haag. Let's dance. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Wil je meepraten op Twitter? Dat kan natuurlijk. Hashtag BNN Today. Zometeen um, Diederik Samson die praat op dit moment zijn PVDA achterban bij. En dan was verslaggever Wilco Boom die is daarbij. En daar hoor je straks van hoe het gaat daar. En Sven en Bas die blijven zitten en die vertellen over hoe het is om failliet te gaan. En waarom daar zo lastig over gepraat wordt. Maar we gaan eerst verder met entertainment, want het is dinsdag. En dan hebben we het daar altijd over. En dat doe ik natuurlijk met Mark Koster, hoofdredacteur van de entertainment-site Glamoura. Ma Mark, nogmaals goedenavond. Het nieuws van de dag is natuurlijk Bram Moscovic. Um, iedereen heeft het wel een beetje gehoord. Maar vertel nog even kort wat er vandaag is gebeurd. Nou, Bram Moskowitsch is uit zijn ambt gezet. Hij mag geen advocaat meer zijn. En dat heeft de tuchtraad, eigenlijk de, de, de schoolmeesters van de advocatuur, hebben dat tegen hem hebben dat bepaald. Ja. En de hoofdreden is eigenlijk dat hij een beetje met zijn boekhouder heeft lopen rommelen. Hij heeft contant geld aangenomen en heeft hij niet kunnen verantwoorden. En dat is, is hem zwaar gevallen. Er zijn nog een paar andere dingen. Onder meer dat hij niet kwam opdagen op de zittingen. Dus ja, hij is als een stout schooljongetje teruggestuurd. Hij mag nooit meer de klas in. Harry Lensink, misdaadjournalist van Vrij Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Jij volgt uh, Bram Moskowitz al jaren. Laten we even luisteren naar wat Bram vanmiddag zei in het programma van Rutte Wild. Wat ze hebben gezegd is, is dat ik de stand van de, <coughs> de advocatuur in discrediet breng. Terwijl ik nou juist vind dat ik. Zo handel, zoals een goed advocaat betaamt te handelen... namelijk ten koste van alles, ook van mijn eigen belang... voor het belang van je cliënt opkomen. Ik ga mijn cliënten niet verlinken. Ja, Harry Lensink van Vrij Nederlands. Hij moet er even bij kuggen. Uh, wat, wat denk je dan als je dat hoort? Nou ja, volgens mij zijn er nog wat cliënten die er heel anders over denken. Dat was een beetje de inzet van die hele terugzaak. Uh, cliënten die het hebben aangedurfd om te klagen over Bram Moskowitz... omdat hij juist nou niet voor hun belang opkomt... omdat hij hun geld verkwanselt. Ja, maar daar werd er werd gezegd, hij... ja, dat waren er maar een paar. Hè? En op al die duizenden mensen die hij nou... ooit geholpen heeft... Duizenden zal hij het niet geholpen hebben. Er zijn er ook genoeg die zich niet tot de orde hebben gewend. De geruchten gaan al langere tijd. En er zijn mensen die hem ook openlijk trouwens hebben beticht van het achteroverdrukken van grote sommen geld die ze bij hem hebben neergelegd. Daarvan is er in het verleden ook al eens gebleken dat hij daar niet netjes heeft gehandeld. Hij is drie keer eerder. Door de tuchtrechter op zijn vingers getikt. Nou, dan kan je zeggen, het is maar drie keer. Maar ik denk dat als je de gemiddelde strafpleiter daarna vraagt, dat die dat niet één keer in zijn leven overkomt. En uh, nou ja, het is hij... uh, genoeg geweest. En ja. dat heeft de tuchtraad geoordeeld. Uh, hij moet maar eens een keer bloeden. En hij is drie keer eerder voor hetzelfde op de vingers getikt? En, uh, nou, voor twee zaken waar het ook ging om het verkwanselen van uh, nou ja, het belang van de cliënt. Ja. En, ja, jij volgde ja. hem al langer, hè, zei ik net. Zag je dit aankomen? Nou ja, volg hem al langer. Kijk, het is niet zo moeilijk om hem te volgen. Uh, ik uh, zit regelmatig in de, in de rechtszaal, hoewel hij daar trouwens ook vaak niet is... Uh... Maar hij is niet weg te denken van, van, van, van de beeldbuis. Uh, hij is natuurlijk als geen ander in staat om zichzelf uh, op te dringen... als er een grote zaken spelen. Uh, daarbij zeg ik niet dat dat verkeerd is. Want ja, een goede advocaat komt ook op voor het uh, belang van de, de mensen die hij verdedigt. Maar of dat altijd uh, zo is gegaan als het zou moeten, dat is zeer de vraag. Ja, de, de, de verhalen dat hij niet opkwam na op zittingen, maar s'avonds wel bij RTL Boulevard zit... Dat hoor je dan ook. Ja, Harry, waarom is hij niet eerder opgetreden tegen hem? Wat denk je dat de reden is dat, dat het zo lang heeft geduurd? Er ja, is al eerder opgetreden tegen hem. Alleen nu was het zo ernstig. Maar je moet het is wel, hij is levenslang nu, hè? Ja, maar de deken heeft, heeft uh, uh, actie, genomen, uh, actie ondernomen op het moment dat naar buiten kwam... dat de Belastingdienst uh, naar Bram aan het kijken was. Kijk, dat is uh, via het NRC uitgelekt... Mm -hmm. uh, toen bleek ineens dat het ging om uh, nou, honderdduizenden euro's. Um, dat is voor de deken de eerste aanzet geweest om uh, maar eens te gaan vragen bij uh, kantoor Moscovits. Of, uh, of zij hun zaken daar wel op orde hebben. Heb je... nou, uh, daar, daar is hij ernstig van geschrokken. Ja. En uh, nou ja, dat is de reden geweest van deze klacht. En daarbij zijn die kla klachten van die klagers gekomen. Maar, maar de, de deken als zich was gewoon uh, uh, totaal flabbergasted. Toen bleek dat er uh, bij Moscovits grote bedragen geld omgingen, zwart, die niet verantwoord konden worden. Uh, en waarbij ook niet duidelijk blijkt wat hij daar nou voor gedaan had. Maar dat, dat gebeurt wel vaak. heb ik hem laten vertellen. Hij heeft het geschikt. Weet je om hoeveel geld dat nou gaat? Ik hoorde dat het om miljoenen zou gaan. K nou ja, Weet kijk, je daar meer van? Nou ja, de boete die er is opgelegd in eerste instantie was 4 ton. Daarvan is gezegd, die boete, daar heeft hij dus over geschikt. Hoe hoog die schikking is geweest, weten we niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat de Belastingdienst zich zomaar laat afschepen... met, met, met, met, met een paar tienduizenden euro's. Um, maar wat, wat er werd gezegd van die vier ton is... Uh, dat was 50% van het bedrag wat uh, nog nageheft zou worden... De naherving, dus één jaar zelfs honderd procent. Dus als je dat een beetje gaat uitrekenen, dan kom je voor die periode van 2004 tot 2007 op een bedrag van een miljoen. Ja. Nou, dat is drie jaar. Ja, denk je dat hij daarvoor en daarna het anders heeft gedaan? Nee. Dus ja, dan, dan, dan, en dat is het bedrag. Je bedoelt, bedrag je bedoelt hij, heeft, hij heeft, heeft daarvoor ook heus wel enorme bedragen in contanten aangenomen? Nou ja, de, kijk, dat is een... Dat, dat is weet een, je een, niet, maar, je maar kan dat... Niet, je kan het niet zo hard zeggen, maar ik denk niet dat Bram Moskowitz in 2004 heeft gedacht... kom, nou, laat ik nu een tas met zwart geld aannemen. Ja. Hey Harry, Kemper, de, de deken die zegt dat die, zijn situatie ernstig is... dat baseert hij op de boekhouding die hij heeft bekeken. Hoe schat je het nu in? Komt hij je levend uit, althans financieel? Ja. Nou ja, blijkbaar heeft hij voldoende geld om een schikking te treffen. En wat ik zei, dat gaat waarschijnlijk om tonnen. Uh, er werd gefluisterd de afgelopen tijd dat hij failliet zou zijn. Uh, ik, ik hoorde alleen maar een collega zeggen dat hij een gat in zijn broek had uh, tijdens de laatste zitting van uh, de Raad voor, uh, voor, de, voor toezicht. Van toezicht. Hmm. Dus ja, dat. Dat is een beetje een flauwe opmerking. Maar nee, ik weet het niet. Ik, maar, denk, ik maar wat, denk dat hij wat Maar wat, wat, wat gaat hand hij... Hand heeft. Wat gaat, hij heeft nog wel wat achter de hand, denk je? Ergens op een marktrekening? Nou ja, blijkbaar. Anders, zou je, ja, maar anders kan je dat Anders niet kan je geen schikking treffen. Nee. Ja. Maar waar gaat hij nu van leven, denk jij? Nou, nee, uh, Zijn broer is het ook overkomen, Robert Moskowitz, en ja. uh, die is uh, als uh, juridisch adviseur aan de slag gegaan. Ja, want dat uh, mag kijk, wel, als je, als je maar niet ja, in de recht zou optreedt, nee, je mag best precies. adviezen geven. Precies, en hij is natuurlijk wel, het is, het is wel een gezicht de, wat je op zich kan gebruiken. Het is een eloquent spreker, het is een ja, man maar, die, neem ik aan de wet, begrijpt, ook al heeft hij hem zelf niet altijd nagemaakt. Maar niemand wil nu toch hem nog als juridisch ah, adviseur? Dat ben je toch gek? Nou ja, goed, de, de, de storm van nu zal niet per se zijn voordeel nou, zijn. Maar, afgelopen weekend nog wel, hè? Afgelopen weekend was er de, de Hollide vechtpartij stond mosgevies ja, die, de die, knok er dus erbij, dus tot, ja, tot zaterdag ja, heeft hij nog geholpen. Ik denk vanaf ja, vandaag... Ja, maar dat zijn criminelen die, hebben, uh, of, of, ja, criminelen die, die al <laughs> lange tijd bij hem zitten... Ja, en die bellen een advocaat, want die staat bovenaan in hun telefoon. En dan komen die gewoon opdraven. Dat is, dat is de verhouding. Maar wat denk nou, ja. je dat hij nu gaat doen? Want er was, hij, het schijnt dat hij al uh, toen hij 45 was, zeven uh, jaar geleden of zo... heeft gezegd, ik wil eigenlijk stoppen met de advocatuur. Ja. Ik wil misschien wel de televisie in. Ja. Uh, nou, ja, Verwacht daarvan, je dat hij dat nu verder gaat doen? Ik denk dat hij dat zeker ambieert. Ik heb alleen begrepen... Uh, dat het niet altijd even succesvol is. Uh, er is, uh, Volgens mij zijn de pilots opgenomen van programma's. Ja, daar heb ik nog een mailtje van gehad. om onder... hold staan. Jij ja, zou daarbij zijn. Mark. Ja, nou, het is goed nieuwsgierig. En uh, als ik ben, heb ik een mailtje gestuurd toen. Als u in het publiek wil zitten, mag dat. dat Want mailtje, hij, dat was een talkshow. Er was jij een zo. talkshow en dat mailtje heb ik toen gekregen. Van u bent van harte welkom. Ja. En toen kreeg ik een aantal weken later. Dat is trouwens nog niet zo lang geleden het mailtje van dat het voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Ja, nou, nou met als ik, reden? Reden werd niet gegeven. Ik heb hem nog wel achteraan gebeld. is geen reden gegeven. Heb je het zelf gezegd? Heb je het zelf uitgelegd? Tenminste, als we hem mogen geloven... was hij nog niet helemaal gegroeid in de rol van een interviewer? Nou, was ja, hij, nog netjes, de was man, hij nog te netjes? Ja. ja, Adverliem, de grote man die alles met de NOS doet... en daar uh, toch verstand van heeft... die zegt dat hij daar ook nooit talent toe heeft... omdat hij toch aan een zekere... narcistische persoonlijkheidsstoornis leidt. Wat is, wat is jouw opvatting, Harry? Is, is het iemand die dat kan of niet? Nou ja, uh, het lijkt mij niet een man die per se heel erg nieuwsgierig is naar anderen. Uh, uh, zoals jij het omschrijft, uh, in de psychologische termen, narcistische persoonlijkheidsstories. Hij zou er zomaar aan kunnen leiden. Goed, we gaan het zien wat hij nu gaat doen. Hij komt in ieder geval met een boek hè, binnenkort. Ja, het heet uh, Onkruid en het gaat over ons, de media die hem stuk hebben gemaakt. Ja, nou, berg je maar, Harry Lensing. Ja, dat zal ik doen. En Mark Roster. Ja. Harry, dank. Mark, tot volgende week. Nog even naar het voetbal. Groningen ADO 1-0. Ja, nog anderhalf minuut voor de rust. 1-0 dus voor FC Groningen. Doelpuntenmaker Michael De Leeuw. Het had uh, eigenlijk 2-0 moeten zijn, want uh, de keeper van ADO Den Haag ging uh, enorm in de fout. Robert Swinkels liet de bal uit zijn handen vallen. En toen kwam de bal voor de voeten van uh, Kirm, een Sloveen. Goeie voetballer overigens. Speelde speelt een goede wedstrijd. En die schoot de bal onderkant lat. Uh, dus de bal ging er niet in. En de terugketsende bal van die land werd prachtig ingekopt door De Leeuw. En toen met een snoekduik haalde Swinkels die bal nog uit het doel. was echt een hele... De knappe redding naar die enorme blunder vlak daarvoor. Dus hij maakte dat goed. Het is uh, ja, eigenlijk uh, 1-0 FC Groningen dat de klok slaat. Voor de rest uh, Ado Den Haag dus matig. Vlak voor rust. En we gaan er maar vanuit dat de ruststand 1-0 wordt in het voordeel van FC Groningen. Radio 1. Het NOS Journaal. De eerste Freddy van Tijn.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 Partijleider Samson en voorzitter Spekman beantwoorden vragen uit de zaal. Zaterdag kunnen de PvdA-leden het regeerakkoord goed of afkeuren op een congres in Den Bosch. En mensen gaan minder vaak naar een fysiotherapeut. Tot nu toe is het bezoek dit jaar met 7 tot 10 procent gedaald vergeleken met de voorgaande drie jaren. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie wijt de daling aan het beperken van de vergoeding in het basispakket begin dit jaar. En op de A58 bij Etteleur is na een achtervolging een auto over de kop geslagen. De achtervolging begon volgens Omroep Brabant... nadat de automobilist een onopvallende politieauto had ingehaald via de vluchtstrook. Uiteindelijk sloeg de auto over de kop. Toen bleek dat er behalve de bestuurder een zwangere vrouw in zat. Zij is opgenomen in het ziekenhuis. Waarom de bestuurder ervan doorging is nog niet duidelijk. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven. Today. In Utrecht geeft Diederik Samson vanavond tekst en uitleg aan de PvdA. Je hoorde het net al van Freddy van Zometeen horen we of zijn verhaal over het regeerakkoord met Gejuich ontvangen is of niet. En zometeen praat ik ook verder met Sven en Bas over het ondernemerschap... en dat dat allesbehalve makkelijk is en over het verhaal dat ze net failliet zijn gegaan. En onze Joris Kreugel die zat onlangs in Californië op de tribune... bij een wedstrijd van de San Francisco Giants. Zij wonnen afgelopen weekend de World Series. I'm a San Franciscan to the heart, man. Born and raised in San Francisco, man. I've been a giant fan since I was one, two years old dat zometeen Joris. Maar eerst Luc met de tweets van ja, vandaag. Ik zit een beetje de tweets te volgen rondom FC Eindhoven. Die spelen namelijk tegen de amateurs van ADO20 in de beker. En die staan inmiddels met 6-1 achter. Eindhoven dan, hè. Dus uh, die worden echt afgemaakt door amateurs. En het is echt hilarisch om heel even hashtag FC Eindhoven te volgen. Mensen vertrouwen het gewoon niet. Matchfixing. Mensen denken dat er al een helikopter boven aan het veld aan het zweven is. Om te kijken wat er überhaupt aan de hand is daar. En, en zelfs het officiële account van FC Eindhoven, @fcEindhoven FC Eindhoven, die, die zegt al dingen van het is maar een spelletje en wat er vervelend incident en zo. Het is heerlijk om te volgen. Hashtag FC Eindhoven. Uh, verder heel veel tweets uiteraard over Bram Moscovic. Uh, eigenlijk ging heel Twitter vandaag over de advocaat. Uh, Gert van der Maten maakt zich een beetje zorgen. Hij zegt straks moet Moscovic ook nog op niet passende arbeid solliciteren. Uh, Treffer vreest dat ook maar volgens hem klinkt moscovic timmerwerken toch niet helemaal hetzelfde. Tamara is een beetje boos. Volgens haar is de Raad van Discipline gewoon fucking jaloers op Moscovic. Deborah is ook helemaal pro-Mosco. Volgens haar is Moscovic een Fucking lauwe advocaat Gario. Metal Miss, die tweet of de straf van Bram Moskowicz goed of slecht is. Hij is toch wel een van de 6 miljoen burgers die zich aan de regels moeten houden. En dat vindt hij toch wel logisch. Julia baalt als een stek als een tweet. Ik zit er toch heel erg mee dat Bram Moskowicz ontslagen is. Dit wordt een slapeloze nacht vannacht. En volgens Martijn Muis kan hij altijd nog rijdende rechter worden. Dat wordt dan Bram Moskowicz. Ja hoor, prima. Kim Kasten Milner, die twittert Bram weer een icoon die van zijn voetstuk valt. Het maakt het nog meer helder. Deze tijd vraagt om de juiste dingen te doen op de juiste manier. Volgens Mark G. Terwijl oordelen we te snel. Iedereen heeft een mening over Bram Moskowicz. Maar je kan pas een mening hebben als je 100% zeker weet wat er is gebeurd. Uh, Warmedam, die Warmedam twittert een beetje wat iedereen denkt vandaag. Tot slot, in pleiten en Bram mag nooit meer pleiten. <lacht> Tot zover de tweets van vandaag. Tot morgen ja, dankjewel. weer. Dankjewel. Heb je hem gezien, Mark? Skyfall? Uh, klein stukje. Klein, klein stukje. stukje. Ja, mooi meisje inderdaad. De beste ooit, hè, zeggen ze ook. Qua geweld ook. Oh, sorry, dat vinden jongens leuk hè. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear This moment Lijkt het nou ook weer heel erg op Mark Woster? Ah, dit is Julie Bessie en dat ja, is toch de bondzangeres van Goldfinger, Diamonds Are Forever en Raker. Raker? Ja. ja, schitterend nummer. Ja. Ja, schitterend. Ja, het lijkt er, het lijkt er erg op, maar het ja. is mooi. Ja. En deel natuurlijk met Skyfall. Ja. Voor de zevende keer in hun geschiedenis hebben de San Francisco Giants de World Series gewonnen. Ons verslaggever Joris Kreugel die was helaas niet bij de finale. Maar eerder dit jaar bezocht hij wel samen met een vriend een wedstrijd van de kerstverse kampioen in San Francisco. Hey, welkom to our stadium, by the way. Thank you very much, man. Now, uh, the regular lower box is 93. Okay. But we have drink, food, and merchandise sale. Oké, okay, enjoy Thank you. the game, you guys. We hebben kaartjes voor de San Francisco Giants tegen de Dodgers. De Dodgers uit New York. Baseball, de wereldseries. Ik ben nog nooit naar een wedstrijd geweest. We hebben niet echt de beste kaartjes, maar goed, het maakt niet uit. 28 dollar. We mogen niet de tribune op. We gaan de zijkant staan. Aan de zijkant, Alleen mogen we alleen maar staan, mogen we mogen niet zitten. Maar We mogen al bier drinken en chicken wings eten. Ja, jij gaat toch regelmatig naar Ajax toe. We willen alle sfeertje dit volgens mij, of niet? Ja, dit is wat rustiger. Home of the San Francisco Giants. AT&T Park. Lange rij. En the weer with the ik uh -huh. krijg even uitleg hoe good. het eraan toe gaat. Yeah. We krijgen een kalender en een diploma Kijk, als buitenlanders. Ik wil het hoor. We zijn in het stadion ziet we ongeveer zo'n 30.000 mensen. Het is waanzinnig. En zo overzicht he, over de baai in San Francisco. Ja, in de verder zie je Bay Bridge en de haven daar. Ja, het is echt fantastisch. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n mooi stadion in mijn leven gezien. Daar is de Amsterdam Arena niks bij. Ja. Er gaat niks boven de Kuip. <laughs> uh, uh, uh, no comments. Second down, 3-4 on, right. on the left. Alle supporters zitten door elkaar heen, volgens mij hebben ze enorm naar hun zin. Ik ben San Franciscan to the heart man, born and raised in San Francisco. Man, I've been a giant fan since I was one, two years old. But go figure, my grandfather was a Dodger fan. He took me to my first baseball game against the Dodgers, so... Je bent supporter, volg ze dan ook overal naartoe? Yeah, I follow as, as much as I can. When they're not here, I watch on TV, or I check online. Uh, we don't travel with the team, per se, but... We're just based here in San Francisco, so we try our best to sit up here and get to other games when we get to. Is it expensive then for support. Very much so. To be to, to be a Giant fan, yeah, it's very expensive. For a season ticket, about 5,000. It's expensive, but it's worth it when you're here with a uh, team that you love. It's heel relaxed. Yeah, I mean, you don't you don't get too much uh, craziness at a baseball game. It's, uh, it's a lot of people uh join the game boy kids uh older people so it's a tame environment very tame environment uh i think man so it's, it's more of a family event here man is je nooit geweld no the only violence is out on the field when you see the guys hitting the baseballs is de geschiedenis eigenlijk van de giants uh, want zij zijn begonnen in New York. Dat begrijp ik niet. They moved. They moved to the West Coast in 1958. Same as the Brooklyn Dodgers. And that's where the rivalry started. Giants Dodgers. Maar waarom? The same as Las Vegas. Everybody moved west. A lot more opportunity out here. Is toch heel grappig, hè? Dus het zou zeggen bijvoorbeeld met Feyenoord of Ajax. Nou, we gaan naar. Uh... Veen verhuizen en dan begint Ajax daar. Daar gaat er helemaal niks van. Het hele stadion zit vol, de wedstrijd is bezig. En als je dan heel even de gang hoort lopen waar je eten en drinken haalt... dan lopen er veel mensen gewoon. Dat te kijken niet eens. Als... Ja, het is echt waanzinnig, wat is de sfeer. Waarom ik je ontbreekt dan? Echt helemaal top. Je hoeft nergens in de rij te staan. Want er zijn zoveel teentjes. Als je in Amsterdam in de Arena een biertje gaat halen... ben je bijna drie kwartier ben je, ben je bezig. Het ligt ah, ja. Maar toch Maar als je het vergelijkt met voetbal vind ik voetbal toch veel spannender. Het is allemaal veel te de Giants hebben gewonnen. Stattig, hè? Ja, lekker, een biertje halen. We gaan naar Lefty O'Douls. Dat is een uh, pianobar. Lefty O'Douls je... was een, een hele bekende baseballer in San Francisco. En die is later een bar begonnen en daar zit een piano in. Dan kan je lekker meezingen. Oh, altijd zin in. Ik ook. Radio 1, Willemijn Veenhoven. Today. is de grootste nachtmerrie voor elke ondernemer, failliet gaan. In het regeerakkoord van gisteren werd er nou ja, eigenlijk hoopvol geschreven over ondernemers. Maar ja, de ondernemer in deze tijd heeft het dus niet makkelijk. In de eerste helft van 2012 gingen er volgens jong MKB Nederland... rond de 8000 ondernemingen failliet. En het worden er voorlopig ook niet minder... Dat zijn nogal wat uh, cijfers. Wij vragen ons af, wat is nou het persoonlijke verhaal achter de statistieken? Hoe leg je dat bijvoorbeeld thuis uit, dat je failliet gaat? En waarom wordt er bijna niet over gepraat? In de studio dus Sven Uitwa en Bas Westland heren. Um, net, we hebben het er net al even kort over gehad. Uh, hoe het is om een faillissement aan te vragen. Sven, jij zit er um, momenteel middenin. Wat was het moment, want je, hebt een, je had een restaurant, Kokije, gewonnen hè, met Mijn Tent is Top. Of in ieder ja. geval, uh, ja, je had dat programma gewonnen. Het ging jarenlang goed, in de Bos op een prachtige plek. Op een gegeven moment, wanneer weet je, het gaat helemaal de verkeerde kant op? Nou, um, nou dat weet je eigenlijk niet heel... Ja, pas op het laatste moment hoor, dan weet je van, goh, we gaan er mee stoppen. Daarvoor denk je nog steeds van, goh, we gaan het wel halen. En ik zie nog steeds wel uh, licht aan het einde van de tunnel. En ik probeer dit nog, of ik probeer dat nog. En pas als dat allemaal op is, dan pas zeg je van, goh... Ja, misschien moeten we ermee stoppen, want dat is niet... Uh, ja, daar denk je gewoon niet aan, dat wil je ook niet aan denken. Even een fragmentje um, van dat programma. Dat is volgens mij jouw vriendin. Mag ik je allereerste officiële reactie als winnaar? 300.000 euro. Nee, ja, niet te geloven, niet te geloven. Echt gewoon. Ja, ja, vanaf dag en dan hoor je helemaal zeggen... Ja, de allemaal gaat Ja, dan denk je... God, we gaan gewoon winnen. En ja, dan had ik gewonnen. Dat is gewoon echt super, echt super. Is dat mooi? Ja, dat is echt mooi. Je vrouw of vriendin? Ja, mijn vriendin. vriendin. Ja, het was heel mooi. Ja, zeker. Ja, kan je ja. hier wel normaal naar luisteren? Of? Oh, ja, wel, ja. Ja, wel ja. Ik kan het ook wel terugzien en zo. En, uh, ja. ja, dat is niet zo. Ja, het was leuk toen. Dus nog steeds. Maar het liep dus allemaal goed. Je zei net op een gegeven moment: merk je het aan verschillende dingen? Maar waar aan dan? Wat ik me kan voorstellen, dat de tent niet zo vol zit. Ja, dat is. Dat <laughs> is een grote reden. Ja. Ja, mensen geven wat minder geld uit en mensen komen wat minder vaak. Dus je merkt gewoon dat, de, dat je een half vol restaurant op zitten. Ja. En, en wat uh, heeft dat voor gevolgen allemaal? Nou, dat zorgt er dus voor dat je net niet genoeg omzet draait. En uh, ja, dat is een keer niet zo erg. En als dat dan nog een keer gebeurt, is het niet zo erg. Maar als dat elke keer zo is, dan op een gegeven moment... ja, je kan niet blijven bijvullen. Want... Maar ik kan me voorstellen dat je denkt... ja, oké, okay, het is misschien even een donkere maand. Kom alweer goed. Ja, tuurlijk. Je, je hebt natuurlijk de hele ja, tijd ook. Ja, precies. Dat, je blijft continu wel denken van... Goh, nou, ah, dan komt dit eraan of dan komt dat eraan. En dan... Ja, nou, dan komt het alweer goed. Maar, en het is ook niet erg om een keer uh, geen salaris te hebben... Of, of een aantal jaren geen salaris te hebben. Dus dat is niet erg. Maar op een gegeven moment nou, moet je wel zeggen... van je stop salaris. maar. Ja, goed, ik kan wel leven uit de zaken. Ik kan wel gewoon eten en drinken. Dat is ja. dat wel. Maar, en ik kan mijn huur betalen en houdt houd op. Mark dat? Ja, ik vroeg me af... heeft de rol van het tv-programma hier aan bijgedragen? Dat ze zeiden, je moet het groot opzetten. Hè? Ik hoor dat je 7000 euro per maand moet betalen. Kan, is dat een, een reden geweest om misschien eens omgevallen? Nee, nee, nee. Ik kan dat, nee. Het televisieprogramma heeft daar vrij weinig mee, te, mee van doen. Want je, je moet het toch gewoon zelf doen. En je weet dat je, je zoveel huur moet betalen. En um, je weet dat je daarvoor, zo'n grote zaak, zoveel mens, mensen personeel nodig hebt. Daarvan kan je ook heel makkelijk rekenen dat je zoveel gasten moet hebben. Of in ieder geval zoveel omzet moet draaien. Maar waar is het dan misgegaan? Ik bedoel, natuurlijk, er komen geen mensen meer. Maar dat, dat, ik neem aan dat je daar van tevoren over nadenkt. Van, stel je voor dat er een bepaalde periode... Dus dan, moeten we, dan moeten we wat geld opzij zetten, al dat ja. soort dingen. Heb je, ja. heb je daar rekening mee gehouden? Ja, ja ik heb al van tevoren wel... Uh, je weet dat er in het begin zit je elke dag vol. Dus je weet dat dat een keer ophoudt. want Je zit vol vanwege het programma. Mensen hebben het allemaal gezien en die komen daarvoor. Ja. En op een gegeven moment houden ze het op... en dan moet je dat mensen uit de regio hebben. Dat weet je, dus dat hou je ook gewoon rekening mee. en Dat hebben we ook echt wel gedaan. Heb je je menu aangepast? Ik heb, gemaakt, tuurlijk, heb we ook, ja, tuurlijk heb ik ook gewoon of een goedkopere dingetje. Ja. Ja, ja, je hebt van die mensen die, ja. die passen dat dan helemaal aan? Ja, dat heb ik ook wel gedaan. Ja. En met goedkopere menus aangeboden. En, uh, nou, daar zie je wel dat er heel veel mensen op afkomen. Maar dan zie je weer dat je net te weinig omzet draait. Of dat je het net te goedkoop weggeeft. Dat je weer die marges weer krom komen. Is het, is het ja, je eigen schuld dat je failliet je bent gegaan? Nou ja, wie anders? De economie. Ja, maar kun je die de schuld geven? Dat weet ik niet. Nee, ja, nee ik, ik heb wel zoiets van, god, het is wel mijn eigen schuld. want ik stond er wel. En wat, uh, en wat is dan je eigen schuld? Um, dat je het zo ver hebt laten komen. Als je, als je eerder reageert, want we zijn ongeveer... Uh, na de laatste anderhalf jaar zijn we echt wel bezig geweest om, om een tent te verkopen. Want we konden hier gewoon onze boterham niet verdienen. En um, misschien had ik dat eerder moeten doen. Misschien had ik het in een goede tijd al moeten verkopen. Maar je weet het niet van tevoren hoe het loopt, dus ja... Daar zit moeilijkheid. Bas, er gaan, ja. jij hebt het ook meegemaakt drie jaar geleden ja, al. Klopt. Er gaan tientallen ondernemingen per dag failliet. Ik ja. noemde net al 8000 in het afgelopen half jaar. Mm -hmm. um, schaamde jij je toen jij failliet ging? <laughs> nou wel. Ja? ja, je voelt je natuurlijk een vreselijke loser een mislukkeling. Want uh, het is jou niet gelukt. Wat, wat Sven net ook terecht zegt. Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon je eigen schuld. Want... Uh, je kunt wel de markt de schuld geven, je kunt de klanten de schuld geven... de leveranciers, de banken, je aandelaars, nou maar Iedereen buiten jezelf. Maar, maar dat, zijn, dat zijn allemaal mensen die je niet kunt veranderen. Je kunt ja. alleen je eigen gedrag veranderen. En daar moet je de oplossing zoeken. En als het alleen maar aan externe factoren lag... Nou ja, dan waren al mijn concurrenten ook al failliet gegaan. Maar dat is niet zo. Ja, maar jij had een recruitmentbureau. Dat heb nog je, steeds. Heb je nog steeds? Want je hebt een doorstart gemaakt. Doorstart gemaakt. Terwijl ik kan me voorstellen als je failliet gaat... dat je denkt, ja, zou je, zou je ondernemers die dit nu horen, die failliet gaan... zou je adviseren... Probeer een doorstart te maken of ga lekker ergens een loondienst? Dat hangt van een hele hoop factoren af. Uh, dus ik kan de... namelijk bij mezelf, als ik, als ik jullie zo hoor, als Sven, als ik ja. jou zo hoor, denk ik, jezus, dit ga je toch niet meer doen, joh? Ja. Ga toch lekker ergens gewoon in loondienst? Maar... Nou ja, ik nou. zou wel weer voor mezelf willen beginnen. Ja? Ja, dat, uh, ik wil dat toch wel weer gaan doen. Maar ga je dan ja. in een restaurant? Wel in een restaurant, wel, ja? gewoon op ja. hoog niveau, ja, zeker. Ja. Hoe oh, ga je het dan anders doen? Want je weet toch waar het niet goed ging? ja, precies. niet te veel huur, wat ga je, leggen ze uit hoe pak je dat dan aan? Ja dan doe je het op een, an een, op een andere manier dus op een, een wat kleiner uh, op een wat kleinere, kleinere zaak op een andere locatie wat wat minder geld hoeft te kosten Want bij mij reserveren bijna al mijn gasten en ik heb weinig nodig aan passanten dus ik heb ook niet die plek nodig waar ik dat voor moet betalen. Want dat heb je wel in de binnenstad... betaal je gewoon heel veel. En heb je daar ook wel eens van... Heb, krijg je ook passanten. Maar goed, mij reserveert iedereen. Dus ik kan ook gewoon op een hutje op de hei gaan zitten. Als Maar mensen met de auto kunnen komen, vinden ze het nog fijner zelfs. Ja. Dus ja, ik, ik wil het nog wel een keer proberen. Ik ben Maar is, dat een, beetje, is dat een beetje, denk ik, neem ik aan... de, de crux... probeer uh, in in, in vrede, dus namelijk nou, niet te veel vaste lasten te hebben? Dat lijkt me het, ja, me het meest het, liggende. Uh, toen ik Sven hoorde over zijn vaste lasten, dat was ook mijn probleem. Kijk, ik, ik, uh, ik zit met mijn bureau e-people in de werving- en selectiemarkt. Nou, die, dat is de van economie en heb je uitslagen van 60 tot 80 procent en als je dan net zoals in mijn geval 80 procent van je kosten vast hebt, ja dan kun je wel willen drukken. Maar maar dat, dat ja, misschien ben ik heel, heel naïef ja. maar dan denk ik 80 procent vaste kosten ik, ja. ik heb de ballen verstand van een ondernemer maar dan, dan denk je toch ja, meteen is dat heel is heel veel simpel. te veel. Kijk, ik zit in de dienstverlening en uh, dus wat heb je je hebt personeel dat is het belangrijkste kostenpost uh, je hebt uh, een nieuw contract van vijf jaar, had ik. Uh, ja. maar, nee, maar je, hebt... je afgesloten in de goede jaren? Of niet? Ja, natuurlijk. Ik heb, ja. Het, het... En je hebt mensen in vaste dienst genomen in de goede jaren? Ja, natuurlijk. In 2007 kon je eigenlijk een eenwerving en selectieconsultant krijgen... als je die geen vaste baan aanbood. Zo simpel was het gewoon. Anders kreeg je ze gewoon als niet. Anders ze Punt. gewoon niet. Ja. En nu zou je, kijk je wel drie keer uit. Ja, nu werk ik met een netwerk van freelancers. En die huur ik in per opdracht. En uh, daardoor ja. heb ik alleen kosten als ik weet dat ik omzet heb. En je had geen langere termijn termijncontracten. Natuurlijk... Je kan 80% vaste kosten hebben als je weet... dat je. Daar ook klanten aan gekoppeld hebben, die had je niet. Ja, nou ja, die had ik wel, maar die vielen toen heel erg snel weg. We hebben toen een vraaguitval gehad in onze markt van 60 tot 80 procent. Ja, daar kun je niet op schakelen als een groot deel van je kosten vast zijn. Dan kun je dat wel willen, maar dat lukt je gewoon niet. En, en... massa-ontslag? Allemaal raar. Ja, maar kijk, dat is een van de misverstanden. Mensen denken als je mensen gaat ontslaan, dat dat, uh, dat, dat snel kostenreductie uh, oplevert, Want dat is helemaal niet waar. Dat kost je in Nederland gewoon zes maanden. Ja. Dus dat kun je eigenlijk alleen maar doen op het moment dat het eigenlijk nog goed gaat. Op het moment dat je nog reserves hebt. Anders ben je gewoon te laat. Beter weten waar je aan begint. Niet enorme vaste lasten. En ja. even tot slot, er is erg geloord een puntje voor mensen die ook allemaal failliet gaan. Want de Kamer van Koophandel is ook met mooi, mooie plannetjes bezig, toch? Ik hoorde dat er een stoppersloket aan het komen is. Dus het werd ook wel tijd. Want er is eigenlijk geen informatie te krijgen als je met je bedrijf tegen die grenzen aanloopt. Dat is eigenlijk dus dat je stopt voordat je failliet gaat, neem ik aan? Nou ja, of ja, je kunt natuurlijk op verschillende manieren stoppen. Je kunt liquideren, je kunt een doorstart ja. maken. Je, hè, er zijn allerlei, uh, allerlei manieren waarop je dat kunt doen. En daarom heb ik zelf ook het initiatief genomen om een doorstartservice te beginnen. Want ik zie daar wel markt in. Omdat blijkt dat doorstarters namelijk vele malen succesvoller zijn dan starters. Een factor uh, drie, vier keer zo succesvol. Ja, ja precies. Want als je eenmaal een doorstart maakt, ga je daarna minder snel failliet. Of ja, dan er, heb je er, meer is er is een onderzoek gedaan door professor Waké van de VU. En die ja. zei die, daar is uitgebleken dat doorstarters dat meer dan 80% na vijf jaar nog bestaat... terwijl starters bestaat ruim minder dan de helft nog na vijf jaar. Dus, dus doorstarters leren doorgaans van hun fouten... passen dat toe op hun bedrijfsmodel... en zijn daarom uh, op langere termijn succesvoller. Sven, goed advies. Lijkt me zo. hoor nou, u Today. Gaan we even kort naar Wilco Boom. Wilco, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. NOS-verslaggever die is bij de ledenbijeenkomst in Utrecht. PVDA-leden Diederik Samson is daar het regeerakkoord aan het uitleggen. En is iedereen uh, hosanna en laaiend enthousiast? Nou, het zou overdreven zijn om te zeggen dat de boodschap er hier ingaat gaat... als uh, gods woord in de spreekwoordelijke ouderling. Maar de meeste <laughs> leden die zijn wel enthousiast... <laughs> zijn wel enthousiast... Uh, ze hebben natuurlijk wel kritiekpunten. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, het bekorten van de duur van de WW. Dat is een maatregel die veel sociaaldemocraten hier toch zwaar op de maag ligt. Ook het bezuiniging van uh, een kleine miljard of 750 miljoen. Daar verschillende geleerden nog een beetje over van mening. Op ontwikkelingssamenwerking. Daar zijn veel PvdA'ers toch eigenlijk ook ontevreden over. Maar in het algemeen zijn ze... Namelijk tot zeer positief. Uh, en slechts een enkeling was er die zich echt keerde tegen het akkoord. Die zei, uh, dit moeten we helemaal niet doen. Dit moet de Partij van de Arbeid niet willen. Luister maar even. Ik vraag me af waarom de, het congres aanstaande zaterdag niet gewoon nee zegt tegen dit akkoord. En de, daarmee de weg vrij uh, effend voor een groen sociale coalitie... ...waar meneer Samson misschien wel premier van zou kunnen worden. De... de... Tegenstem om drie redenen. De eerste reden was dat we teveel zouden bezuinigen. Dat doen we ook in ons verkiezingsprogramma. Dus dat lijkt me ingewikkeld om daar afstand van te nemen. 16 miljard, 15 miljard is wat we uiteindelijk bereiken. Dat is exact wat we in ons verkiezingsprogramma hadden staan. De tweede reden was, zou zijn dat we ons klimaat niet naleven. Nou, laat er nou één paragraaf in dit akkoord staan... wat 100% de klimaatambities die nodig zijn ook daadwerkelijk wil waarmaken. 100% duurzame energie in 2050 is een ambitie die dat regelt... Daar ben, ik, daar ben ik trots op. Ja, Sneller dan dat hebben we ook niet in ons verkiezingsprogramma beschreven. Dus echt waar, ik zie geen reden om op, om op die redenen dit akkoord af te wijzen. Ja, Samson die pleit dus duidelijk voor ja zeggen tegen het regeerakkoord. Is natuurlijk ook logisch. Hij heeft het zelf geschreven samen met VVD-leider Mark Rutte. Nou, uh, hier vanavond in Utrecht lijken de meeste van de vele tientallen, misschien enkele honderden PvdA-leden... ook zeker van plan te zijn om ja te gaan zeggen tegen dat regeerakkoord. Later in de week zijn er nog twee van deze informatieavonden voor de leden. En dan zaterdag is er in Den Bosch dat formatiecongres. Ja. Waar het congres dus ja of nee moet zeggen. En, uh, Iets wijzigen aan het regeerakkoord kunnen ze daar niet. Het is slikken of stikken. Maar als ik de stemming hier zo proef vanavond, dan wordt het zaterdag slikken. Welkom. Den Haag. Dankjewel. BNM today: Willemijn Veenhoven. Dan gaan we nog even naar het voetbal? Nee, we gaan niet naar voetbal. Dat hoor je zo meteen in langs de lijn. We gaan naar het laatste woord: de vrienden van de show. Iedere dag doen we dat. We beginnen vandaag met Schrijver Kluun, die is heel blij dat het theaterseizoen weer is begonnen. Willemijn, het is weer herfst en dat betekent dat het theaterseizoen weer in volle gang is. Ik heb drie tips voor je. Ik zou het zou best leuk zijn als je keertje bij Night komt kijken. We zijn begonnen met Tommy Wieringa en Kitsje, Jansen. Twee, haantjes. Ik heb alleen maar het boek geschreven, dat is dus geen reclame. Haantjes met Daniel Bassenven en van Dennis van der Ven en de Petty Vrij. En heel leuk mag ook maatenaars van Ronald Gipper en Nico Dijsoren doen. Dag. Dan onze Den Haag-specialist Boris van der Ham, die is vandaag een zeer tevreden man. Ja Willemijn, goedenavond. Boris van der Ham hier. Het is uh, bijna zover dat het nieuwe paarse kabinet op het bordes bij de koningin staat. Maar eigenlijk vandaag was al een behoorlijk paarse dag. Lesbisch ouderschap is eindelijk geregeld in Nederland. Ik heb daar samen met Alexander Pechtold nog aan de wieg gestaan. Zeer trots dat er nou een keertje van kan komen. De koopzondag is geregeld, een wet die ik zelf heb geschreven. En de formatie is veel sneller afgerond dan iedereen vreesde met dat nieuwe formatieproces... Uh, wat onder andere ook een voorstel van mij was. Dus ik ben eigenlijk wel, wel blij vandaag. En een nieuwe ster die we vanavond het laatste woord geven. Pornoster Bobby Eden. Lieve Willemijn. Maaike is een meisje van twee jaar. Met kanker. En nu heeft Mega Maaike jullie hulp nodig... om een behandeling in Amerika mogelijk te maken. Dus ik ga jullie schaamtelozing geld vragen. Ga naar megamaaike.nl en steun deze kanjer. Namens de mama en papa van Mega Maaike. Bedankt. Dat verwacht je dan helemaal niet hè, van Bobby. Toch leuk. Het zit er best wel een leuke stem. Het is ook best wel een leuke dame volgens mij. Gaan we nog even naar het voetbal. Andy Houtkamp, Groningen ja. Den Haag. Nog altijd 1-0. Sorry, 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Uh, Groningen, iets onder druk. Maar uh, echte problemen kennen ze nog niet. Het ene doelpunt van Michael de Leeuw is nog steeds de matchwinnaar voor de thuisploeg, Maar het is al niet best deze wedstrijd. 1-0 voor Groningen tegen Aden Den Haag. Hey Andy, hoe is het met Eindhoven? Ja, de amateurs. He, de amateurs. 6-1 achter. Oh. Zes een, ja, echt onwaarschijnlijk. Oh. Ik weet niet of daar wel Chinezen op de tribune zitten, maar... 6-1. Oh. <laughs> oh, oh, oh. nou, ik denk, dat Luc staat ergens te juichen hier achter de deur, vermoed ik zo. Ja, ja, die gaat helemaal uit zijn dak. Heren, ik dank jullie allemaal. Jullie waren hier aanwezig. Fijn dat jullie er waren met jullie verhaal over het faillissement. Uh, sterkte ermee, Sven. Dankjoh. Jij gaat aan een doorstart beginnen. Uh, nou, voorlopig even niet. Nee, voorlopig nee. even niet. Eerst even bijkomen. Succes ja, met je kindje worden. ook. Ja, even papa worden. Maar kosten we tot volgende week. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie. Ajax-Vitesse. Ajax houdt de druk aan de rechterkant. Legt je wel weer voor de goal. Willem 2 Utrecht. Ja, komt dan toch nog de beslissing op de paal. En misschien 3-2 binnen. En PSV Heracles. Oh, mooie goal zeg.